8 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Kinderen, Syrische vluchtelingen ingeënt tegen polio. Cafés sluiten de deuren voor minderjarigen. 100 doden door orkaan op Filipijnen. <tieden> Kleine kinderen die vanuit Syrië naar Nederland vluchten... worden vanaf nu bij binnenkomst meteen ingeënt tegen polio. Dat gebeurt op advies van het RIVM... om verspreiding van het poliovirus tegen te gaan. Door de burgeroorlog wordt er in Syrië bijna niet meer gevaccineerd... waardoor het poliovirus er weer is opgedoken. Afgelopen week waarschuwden deskundigen dat het virus zich... via Syrische vluchtelingen naar andere landen kan verspreiden alle Syrische kinderen onder de vijf jaar die in Nederland binnenkomen... krijgen binnen twee dagen een prik tegen polio. Na een maand gaan ze meedraaien in het reguliere vaccinatieprogramma. Veel kroegen en discotheken zijn volgend jaar alleen nog open... voor mensen van 18 jaar en ouder. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze verhogen de toegangsleeftijd om boetes te voorkomen... Horecazaken mogen vanaf 1 januari geen alcohol meer verkopen aan minderjarigen. Veel zaken houden minderjarigen liever bij de deur tegen... dan dat ze binnen moeten controleren wie er alcohol mag drinken en wie niet. Gemeenten maken zich zorgen over de effecten. Ze zijn bang dat jongeren van 16 en 17 op straat gaan hangen... of gaan drinken in zogenoemde zuipketen. En jongeren in de grensregio's kunnen uitwijken naar België of Duitsland... waar de leeftijdsgrens niet wordt verhoogd. De autoriteiten op de Filipijnen vrezen dat er zeker 100 doden zijn gevallen door de orkaan Haiyan. Een piloot heeft op het eiland Leyte veel lichamen zien liggen. De totale omvang van de schade en het aantal slachtoffers is onduidelijk. Het grootste deel van het elektriciteits- en communicatienetwerk in het land ligt plat. Ook zijn wegen op Leyte geblokkeerd door aardverschuivingen. De orkaan heeft de Filipijnen inmiddels verlaten. En meteorologen verwachten dat hij boven zee weer in kracht toeneemt op weg naar Vietnam. De brandweer stopt volgend jaar grotendeels met het communicatiesysteem C2000. Dat meldt de Telegraaf. Er is veel ergernis over de gebrekkige dekking van C2000. Ook hebben de portofoons een slecht bereik... wat grote risico's oplevert voor de brandweer. Het omstreden systeem faalde geregeld bij grote incidenten... als het vliegtuigongeluk van Turkish Airlines... de strandrellen bij Hoek van Holland... en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. De brandweer heeft volgens de Telegraaf nieuwe portofoons die beter werken en goedkoper zijn. President Obama en de Israëlische premier Netanyahu hebben telefonisch met elkaar gesproken over de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma in Geneve. Daar praten de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Duitsland met Iran. Netanyahu zei gisteren dat Israël de op handen zijnde overeenkomst tussen de wereldmachten en Iran totaal afwijst. Israël vindt dat de druk op Iran juist moet worden opgevoerd. Obama heeft Netanyahu bijgepraat over het verloop van de gesprekken. De Amerikaanse president benadrukte dat er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat Iran de beschikking krijgt over kernwapens. Obama en Netanyahu hebben afgesproken dat ze met elkaar in contact blijven over de kwestie. De gesprekken over het Iraanse atoomprogramma gaan vandaag verder in Genève. Dino Boutersen, de zoon van de Surinaamse president, wordt in de VS nu ook vervolgd voor het geven van steun aan terreurorganisaties. Hij wordt al vervolgd voor internationale handel in wapens en drugs. Dino Boutersen heeft volgens de Amerikaanse openbaar aanklager veel Hezbollah-leden Surinaamse paspoorten aangeboden. en zou daar miljoenen Amerikaanse dollars voor hebben gevraagd. Met Suriname als permanente basis zouden de Hezbollah-leden aanslagen kunnen voorbereiden op Amerikaanse doelen. De Amerikaanse OM zegt dat Dino Boutersen met undercover-agenten heeft gesproken over het opzetten van trainingskampen voor Hezbollah in Suriname. Eerst nog enkele buien, maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon door. Wordt het vrijwel overal droog, later vanmiddag raakt het weer bewolkt... en komen er opnieuw buien. Het wordt ongeveer 10 graden. Het blijft ook de komende dagen wisselvallig herfstweer. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar.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 In Opium te gast acteur Victor Reinier. Hij speelt de hoofdrol in de toneelbewerking van de bestseller De Passievrucht. Verder meester-entertainer Sven Ratske... over zijn nieuwe show waarin hij diva's uit de jaren 60 weer tot leven brengt. En Philip Freriks becommentarieert het culturele nieuws. Opium, vanavond, 10 over half, Avro, Nederland 2. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitser Leven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag... Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Visser. Goedemorgen. Wordt er geschiedenis geschreven in de Zwitserse stad Genève? Daar wordt gesproken over het Iraanse atoomprogramma. Verder, de zoon van Daisy Boudersen, Dino, die heeft van het OM in de Verenigde Staten een nieuwe aanklacht aan zijn broek gekregen. Hij zou steun hebben gegeven aan de terreurorganisatie Hezbollah. Het orkaan Haiyan heeft veel aangericht, veel schade op de Filipijnen en trekt nu verder. It's weakened as it's going over the islands and what happens when it gets back over the warm South China Sea. Straks de laatste stand van zaken met onze correspondent had alle kwesties willen bespreken... maar het gesprek tussen minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en zijn Russische collega Lavrov gaat niet door. Timmermans had vooral de Greenpeace-kwestie aan willen kaarten. De dertig opvarenden die in een cel in Rusland zitten. Maar Lavrov moet spoorslags naar Genève... voor besprekingen over en met Iran. Maar Toch ziet minister Timmermans dit niet opnieuw... als een provocatie van Rusland, zegt correspondent... David-Jan Godva in Moskou. Het gesprek met Lavrov, dat gaat niet door. Dat is, dat is duidelijk. Um, maar Timmermans heeft op zijn Facebookpagina... alle begrip voor die, uh, voor die stap getoond. Want ja, daar wordt over Iran uh, gesproken. Dat is natuurlijk op wereldschaal heel erg belangrijk. Uh, bovendien gaat, uh, uh, heeft hij heeft Lavrov gisteravond... tijdens dat nee kort gesproken. En daar, zo heeft uh, Timmermans gezegd... heeft hij een gesprek dat hij uh, vandaag met uh, vicepremier... Dwarkovic zal hebben in plaats van uh, Lavrov al in het stijgers gezet. Dus die uh, ontmoeting tussen Lavrov en Timmermans gaat weliswaar niet door. Um, maar daar komt dus een andere... hooggeplaatste regeringsfunctionaris voor in de plaats. Nou, in dat gesprek zullen al die incidenten... van het afgelopen uh, jaar... He, dus Greenpeace, de anti homo de incidenten met diplomaten en wat dan niet... die komen daar aan de orde. In plaats van met uh, Lavrov dus... Uh, uh, met, uh, met Varkovic. En je zou kunnen zeggen dat het pad voor dat... Ja, toch wel uh, een beetje moeilijke gesprek... gisteravond is geëffend door koning en koningin. En dat de sfeer dus niet meer... Zo zo zuur is als hij daarvoor was. Maar we zullen zien wat er uitkomt later vandaag. Lavrov is dus in Geneve. En daar gaan de gesprekken over het Iraanse atoomprogramma... hun derde dag in. Gisteren was er al lichte hoop. En vandaag vliegen behalve Lavrov... ook nog eens een aantal andere ministers van buitenlandse zaken in. En dat betekent dat de onderhandelingen... een belangrijke fase hebben bereikt... zegt de Duitse minister Westerwelle. Die taatsache dat nu nog verschillende ministers naar Genf gereisd zijn... Dat onderstreicht ook, wie wichtig die derzeitige Phase in de Verhandlungen aus unserer Sicht is. En we hebben den Eindruck, dat dat jetzt eine wichtige, vielleicht eine prägende Phase in de Verhandlungen is. En we willen natuurlijk ook dan dieses Momentum nutzen. We zitten in een belangrijke fase van de onderhandelingen en we willen dit Momentum gebruiken, al dus Westerwelle. Naast Duitsland voeren de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad de gesprekken met Iran. Kokolijn, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Bent u het daarmee eens? Is er momentum? Ja, dat is er zeker. Um... Er is een grote kans dat er nu een, een interim akkoord, een voorlopig akkoord, kan worden gesloten. Dat heeft dan het karakter waarschijnlijk van een soort proefakkoord. Kijken of we voor bijvoorbeeld zes maanden uh, de tijd een tijdje stil kunnen zetten, de klok als het ware uh, kunnen bevriezen. Um, en daar komt nog wat bij. Beide partijen staan ook onder druk, eigenlijk om nu een akkoord te sluiten. Aan de ene kant, laten we toch zeggen, de, de, de Amerikanen die de, de het Westen aanvoeren in deze onderhandelingen. Uh, het is niet alleen maar Iran dat dit ook heeft, maar Amerikanen ook de Amerikanen staan beide uh, staan staan onder druk van hardliners rechtsmensen in het congres die uh, de druk juist willen opvoeren die dreigen nieuwe sancties tegen Iran uh, uit te roepen die zelfs Obama bedreigen zijn bevoegdheid om die sancties tijdelijk buiten werking te stellen... om die te ontnemen. En Iran ook. Eigenlijk krijgt de Rouhani maar één kans... om nu te bewijzen dat die onderhandelingen een vruchtbare weg zijn... en verliest hij dit, dan uh, zou de zaak zich kunnen verharden... en dan is dit moment voorbij. En Als het lukt, op welke punten zal het dan vooral gaan? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk en verleidelijk... misschien ook zelfs wel om nu te gaan voorspellen... wat er in de lucht hangt, maar um, het gaat om het volgende. Um, Iran zou een stop moeten zetten op de verdere verrijking van uranium... Ik wil niet zeggen helemaal stoppen. Dat hebben we ook van tevoren aangegeven. Want dat gaan we echt niet doen. Zo ver gaan we niet. Verder zou er eh, een zwaar waterreactor bij Arak. Waar plutonium. Een alternatieve route naar een eventuele nucleaire bom eh, Zou moeten worden stilgelegd. Die zwaar waterreactor. En er zou veel meer toezicht moeten komen. Op de activiteiten van Iran. Eh, want je kunt natuurlijk wel iets afspreken. Maar je stelt niemand gerust. Wanneer je het dan niet kunt controleren. Dus inspecteurs van dit. Atoomagentschap zouden atoomagentschap veel uitgebreidere bevoegdheden moeten krijgen... om te kijken of Iran ook werkelijk niet ondergronds... Um, stiekem doorgaat met die uraniumverrijking. In ruil daarvoor zouden uh, de, de P5 plus 1... dat zijn de zes landen die onderhandelen met Iran over, laten maar zeggen de rest van de wereld... die zou beloven dat... Uh, bepaalde sancties, die op het ogenblik de Iraanse economie... erg veel pijn doen, dat die verlicht worden. Daarbij zou de hardste sancties nog niet van tafel gaan. Dus uh, de olie en de banken die hebben nog steeds erg veel last van... van al die sancties. Dat is een hele lijst. Maar Iran zou... Uh, ja, plat gezegd, gewoon meer geld krijgen. Er zouden wat overzeese goede van banken eh, ontdooid kunnen worden, waardoor de Iraanse economie toch weer wat meer geld krijgt en de inflatie eh, in Iran, die meer dan 40 procent is, eh, naar beneden zou kunnen gaan. Dat zou goed zijn voor Rouhani. Even nog over dat optimisme. Kerry die heeft dat al een beetje getemperd, hè, dat optimisme. Waarom doet hij dat? Nou ja, dat is om de, de verwachtingen niet al te, al te hoog te laten oplopen. Maar ja, je kunt toch niet om het feit heen... dat alle ministers van buitenlandse zaken hun afspraken afzeggen. Zo China, met Timmermans, Rusland, ja. En ja, Timmermans, uh, dat betekent niet dat het slecht gaat. Dat betekent dat, uh, dat er iets voor het grijpen ligt. Dat uh, betekent tegelijkertijd ook dat er gewoon nog wel hele moeilijke knopen... misschien moeten worden doorgehakt of in ieder geval worden, worden afgezegend... Door, de, door het hoogste politieke niveau. Maar het feit dat ook Obama al de telefoon heeft gepakt... en Netanyahu heeft bijgepraat... dat betekent dat het niet meer uh, om, om klein bier gaat... maar echt om gewoon hele belangrijke fasen... en dat dingen dus wel voor het grijpen liggen specialist van instituut Klingendaal-Kokelijn, dank u wel. U kent ze wel, de Billy, de Karlstad en Klipan. IKEA is al 35 jaar in Nederland en straks een reportage. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Peking. Daar zit de top van de Communistische Partij bijeen... om te beslissen over wat ze zelf ongekend veelomvattende hervormingen noemen... De economische groei van China hapert. En dus kijken de nieuwe leiders of China nog meer een markteconomie moet worden. Maar ook op sociaal gebied valt er nog veel te verbeteren. Door de enorme trek van het platteland naar de stad... leven veel mensen daar zonder recht op basisvoorzieningen. Zo zijn er tweede rangs burgers ontstaan. Terwijl haar kinderen buiten op het binnenplaatsje spelen... schenkt mevrouw Chen wat glaasjes warme water voor ons in. Ze woont in een... Uh... Een hele kleine hutong, een van die volkswijken in het westen van Peking. Met een binnenplaatsje waarop een open vuur het water wordt verwarmd. En binnen staan twee bedjes. Eén voor de kinderen waar ze samen op slapen en één voor papa en mama. Mevrouw Chen staat in een klein keukentje. Ik kwam in 2010 vanuit de provincie naar de stad, zegt ze. We zijn met z'n vieren, inclusief twee kleine kinderen die naar school moeten. Ja, terwijl ze haar kinderen nog even te orde roept, uh, vertelt ze dat ze op het platteland gelukkiger was. Maar dat de stad meer kansen biedt. Net zoals alle migranten die naar de stad komen denken. Maar wie van het platteland komt, blijft in zijn dorp geregistreerd staan. En heeft niet dezelfde rechten als steden. Nee, nee, nee, nee. Ze heeft dus niet zo'n registratiesysteem in Peking en dat heeft gevolgen. Ja, natuurlijk, roept ze uit. Weet je hoeveel de school voor mijn kinderen wel niet kost? Tussen de 250 en 350 euro per kwartaal. Omdat mijn kinderen geen recht hebben op overheidsonderwijs. En mijn medicijnrekening kan ik ook al maanden niet betalen. Maar ja, zo is het leven nou eenmaal, ziet ze. Niet alleen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg... zijn de migranten van het platteland achtergesteld... Ook op de arbeidsmarkt hebben ze het slecht. Veel van de mannen wonen op bouwplaatsen... waar de nieuwe wolkenkrabbers van de stad worden gebouwd. Zheng Jun Fang neemt het met zijn belangenorganisatie voor hen op. Er zijn heel veel migrantenarbeiders, zegt hij. Miljoenen. En ze weten vaak niet waar hun rechten liggen. Daardoor hebben ze veel problemen op hun werk... en worden ze bijvoorbeeld vaak uitgebuit door hun werkgever. Of ze worden niet betaald als ze gewond of ziek raken door het werk. Ze zijn niet verzekerd. Wat zou er moeten veranderen in deze omstandigheden? Ik denk dat als er niets verandert, de problemen alleen maar groter zullen worden. Mensen weten nu nog niet hoezeer ze achtergesteld worden, maar dat verandert langzaam. Dan komt de onrust. Het hele systeem van onderscheid maken tussen plattelandbewoners en stedelingen bereikt zijn grenzen. We moeten naar het westen kijken, waar vrij verhuizen gewoon ook kan. Dan wordt het pas makkelijker. Mevrouw Chen denkt dat er helemaal nooit iets zal veranderen. Dat is niet mogelijk. Buitenstaanders zijn buitenstaanders. Die zullen daar nooit iets over te zeggen krijgen. Hoop is maar hoop. Het heeft geen zin om daarop te hopen. niet. De problemen van de Chinezen zonder registratiebewijs... U hoorde een reportage van Marieke de Vries. Het net sluit zich rond de zoon van Daisy Boudersen, Dino. Het gaat er steeds slechter voor hem uitzien. Amerika beschuldigt hem al van drugsmokkel en verboden wapenbezit... maar hij is nu ook aangeklaagd voor steun aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Harmen, wat staat er in die aanklacht... Dino Boutensen zou volgens het Amerikaanse OM geprobeerd hebben... om tegen betaling steun te verlenen aan Hezbollah. Het gaat alleen niet om daadwerkelijke steun, maar om een aanbod daartoe. Uh, en dat aanbod van Dino dat is uitgelokt door de Amerikaanse undercoveragenten... die zich hebben voorgedaan als leden van Hezbollah. Dino Bautense, die is in die val getrapt... en die kreeg er gisteren op de zitting voor de Amerikaanse rechter in New York... plotseling nog een aanklacht bij. En dat betekent dat het pakket van aanklachten steeds groter wordt. Hij was immers inderdaad al aangeklaagd. Voor drugsmokkel en wapenbezit. Hezbollah kennen we als een treurorganisatie in een heel ander deel van de wereld. Wat wilde de voor hun doen dan? Dino heeft volgens het Amerikaanse OM in juni van dit jaar hier in Paramaribo een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van Hezbollah. Althans, dat dacht hij. In werkelijkheid waren het dus die undercover agenten die die hier in Paramaribo ontmoette. De agenten die boden hem meerdere miljoenen Amerikaanse dollars in ruil voor onderdak in Suriname aan 30 tot 60 leden van Hezbollah. En Dino Bautese die bood Hezbollah trainingskampen aan en wapens. En het idee was dan dat er vanuit Suriname met Surinaamse paspoorten in Amerika, of in ieder geval op, op Amerikaanse doelen, aanslagen voorbereid en gepleegd zouden gaan worden. En Dino die heeft na die eerste ontmoeting in juni hier in Suriname ook nog twee ontmoetingen gehad in Europa. En tijdens die laatste ontmoeting, dat was in augustus, heeft hij volgens het Amerikaanse OM een vals Suriname Naams paspoort overhandigd aan een vermeend Hezbollah-lid... om een kijkje te komen nemen in Suriname op de trainingslocatie... en om alvast de wapens te komen inspecteren die inmiddels aanwezig waren. Aanklacht op aanklacht dus. En, en dit klinkt nog een beetje zwaarder eigenlijk als, als drugs- en wapenbezit. Hoe reageren de Surinamers daarop? Nou, het nieuws dat kwam gisteren aan het begin van de avond pas binnen. En officiële reacties, die zijn er nog niet. Maar op Facebook uiteraard zijn die reacties er wel. Het is een verhaal waarop ontzettend veel wordt gereageerd. En over wordt gesproken en gediscussieerd. Een deel van de reacties, dat is wat lacherig. In de trant van, uh, wel ja, dat kan er nu ook nog wel bij. Uh, we zijn nu definitief van hem af. Maar voor anderen is uh, de nieuwe aanklacht het bewijs. Dat er sprake is van een complot van de Amerikanen. Om Daisy Boutussen, dus de vader van Dino, te treffen door zijn zoon aan te pakken. Nou, waarom denken ze dat Dino Boutersen, die werd eind augustus gearresteerd, precies op het moment dat zijn vader gastheer was van vrijwel alle Zuid-Amerikaanse staatshoofden, die waren in Paramaribo bijeen om het Surinaamse voorzitterschap in te luiden van de samenwerkingsorganisatie UNASUR. En een pijnlijker moment voor president Boutersen hadden de Amerikanen dus bijna niet kunnen kiezen. Nou, Dino had ook nog vanaf dat moment het stempel op zich van drugs en wapens, nu ook nog het stempel van terrorisme en dus, zo vinden sommigen, is het een complot van de Amerikanen om deze Boutesse te treffen, die over anderhalf jaar zijn presidentschap in nieuwe verkiezingen moet verdedigen. Deze Boutesse zei toen ook: Ik neem er afstand van. In zoverre, het is mijn zoon, ik kan niet alles wat hij doet in de gaten houden. Ja, hij, is, hij is oud en wijs genoeg. Ja. Um, hij zit nu vast, Dino, in uh, Amerika. Wat hangt hem nu dit er nog bij komt boven het hoofd qua straf? Nou, hij riskeert alleen al met die eerdere twee aanklachten... een gevangenisstraf van ten minste 40 jaar, minimaal. Maar hij kan ook voor die eerste twee aanklachten levenslang krijgen. De nieuwe aanklacht die no die is nog eens goed voor 15 jaar. En je mag ervan uitgaan dat de Amerikanen na zo'n operatie... hun bewijslast echt wel op orde hebben. Nou, reken dan maar uit. Dino Die moet wel heel goede advocaten hebben... wil die ooit nog naar Suriname kunnen terugkeren. Dankjewel, Harmen. Correspondent Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. Het is precies 35 jaar geleden dat Ikea in Nederland begon. Bijna iedere Nederlander heeft wel eens een kant-en-klaar pakket... in zijn auto geduwd om het daarna thuis in elkaar te zetten. Ik ook, ene keer beter dan de andere keer, zeg ik uit ervaring. En de meubelketen trekt nog altijd wel veel klanten. Merkte ook verslaggever Nick Wouters bij de Ikea in Amsterdam. Poeh, wat hebben wij zo al? We hebben hier een tafel en vier stoelen. En de uh, vorige is een bank. En, uh, Besta, Besta kasten, ja. Een mooie woning inrichten met alle spulletjes van Ikea. Dus nee, dat is uh, alweer de nummertje verlading 4 dat we binnen hebben. Een stel in verwachting komt met zes dozen bij de auto. En die moeten allemaal erin. En de auto is niet heel groot. Hoe gaan we het proberen? Ja, een heleboel dingetjes. Het is een bed. En uh, ja, kom Deze kamer. Deze kamer wordt uh, bijna... Ja, ik keer spullen U heeft al vier dozen in de auto zitten Maar de, de langste, die is wel twee meter denk ik Die moet er ja. nog bij Ja, we zitten te denken Hoe doen we dat? Past hij er nog bovenop? Uh, nee, dat denk ik niet Het is een beetje moeilijk Ik dacht dat aan de zijde kan Je komt ook heel goed. Oh, dat is goed Ik zal wel even helpen Ja, nee, dan geef ik u deze Want volgens mij kunnen we het beste uh, midden ja, zo doen deze. Denk Ik denk ook, ja. ja Hij is één ja, centimeter op. te hoog Ja, ja. zie je in Amsterdam is er zelfs een tentoonstelling om 35 jaar IKEA in Nederland te vieren. Nou, dit zijn eigenlijk uh, de meubels die echt uit huis komen van, uh, van bijvoorbeeld IKEA family-leden. En uh, natuurlijk onze Clipan -on onze fashionista van, uh, van IKEA eigenlijk. Hè, die door de jaren heen... Uh... Kan deze hoes elke keer uh, veranderd worden? Waarom uh, staat hij hier A aan? In het interieur uh, van Dokter van der Ploeg stonden de prominent uh, bijvoorbeeld een uh, Mariestadbank en uh, ook een sofa. Deze bank, die is eigenlijk uh, in deze dozen, zit helemaal verpakt. Karin Freiters, retaildeskundige. Dit is eigenlijk wat Ikea voor staat, toch? Zo'n bank in drie van deze ja, rechthoekige pakketjes krijgen. Doe het yourself zeg maar uh, Op een eenvoudige manier je product mee naar huis nemen. Met een kleine handeling ervoor zorgen dat het, uh, dat het komt te staan. En om die reden voor een hele betaalbare prijs. Kleine handeling. Heeft u het wel eens geprobeerd? Ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Is is niet gedacht, altijd feest, toch? <laughs> nee, ik denk dat als je het hebt al voor huis, dat het zeker een van de eerste geweest is en een van de meest vooruitstrevende. Eigenlijk een partij die ervoor gezorgd heeft dat, uh, dat design zeg maar, toegankelijk werd. Design woonproduct. En ik denk om die reden dus ook zeg maar, vanuit het concurrentieveld wel eens met argusogen ogen bekeken. Laten we op zoek gaan naar Billy, want die kent iedereen. Dat denk ik ook. Nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Dat is hem niet. Oh ja, dat is Billy niet. Ja, ja Billy is, is missing. Kan er nou een IKEA- tentoonstelling zijn waar geen Billy is? Ja, dat lijkt me ook niet goed. Nee, want ik denk dat Ikea uh, bekend geworden is om zijn, om zijn billy. En dat billy eigenlijk... Uh, nou ja, oh, wacht, dat wordt veel... geweest. We hebben hem misschien gevonden. En heel veel huiskamers nee, en heel veel woningen in Nederland aanwezig is. Eenvoudige boekkast. boekenkast. Ik denk dat, uh, dat die daardoor heel toegankelijk is. In combinatie met de juiste prijs. Die bestaat al 34 jaar. Heeft u uh, Ikea-spullen in huis? Uh, jazeker. Ik heb uh, die kleine krukjes in huis. Ik heb die hele mooie lamp met die, uh, die witte rozetjes. De mascros. Nee, de maskros. De, de maskros mas heb ik in huis. Ik, ik denk dat er in Nederland weinig huizen zijn waar geen IKEA-meubelen staan. Is dat niet jammer dat we overal dezelfde meubelen in huis hebben? Ja, als het allemaal hetzelfde zou zijn wel. Maar het aanbod is zo groot. Maar als ik bij u op de koffie kom, dan zeg ik, hey, die lamp heb ik ook. Ja, dat dan mogelijk weer wel. Ja, ja. ja. Wat kunnen ze nog beter doen? Wat al een behoorlijke tijd uh, tot, tot een van de allergieën behoort... is dat ja, IKEA heeft toch die geleide winkelrouting... en uh, daar zijn ze op ingesprongen door zeg maar, wat, uh, wat sidesteps te maken. En, nou ja, je wat... moet de hele winkel door, ook al weet je precies wat je wil hebben. Ja, maar inmiddels is het wel zo dat je zeg maar, tussendoor ook even een afslag kunt pakken. Die hebben ze niet heel zeg maar, opvallend aangeduid. En hier bij de tentoonstelling uh, kunnen we lopen waar we willen. Dat is weer het voordeel. We kunnen ja. zo naar de uitgang. Wie weet een leerervaring. Oké, okay, ja, ik denk dat dat helemaal uh, ja. goed past. Ja, nou is niet alles erin. Nee, nou, we moeten gewoon in twee keer dit. Uh... Ja, maar dan bent u nog niet klaar. Want dan uh, moet u nog open gaan bouwen. Nou, ja, dat kan nog. Dan, nou. Ja, moet. Moet. De tentoonstelling over IKEA is vanaf vandaag tot en met 17 november te zien in de Kromhouthal in Amsterdam. Ja, flinke wind. We hebben zelf vorige week kunnen meemaken hoe heftig dat kan zijn. Nou, nog veel heftiger is het op de Filipijnen geweest. De orkaan Haiyan, een van de sterkste ooit, heeft grootste verwoestingen aangericht op de Filipijnen. Huizen en gebouwen werden onvergeblazen. Zeker honderd mensen overleefden het niet. Correspondent Michel Maas volgt Haiyan voor ons vanuit Jakarta in Indonesië. Michel, gisteren spookt het op een groot deel van de Filipijnen, dus deel van het land was van de buitenwereld afgesloten. Is er inmiddels een goed beeld over de schade? Nou, nog steeds niet, want uh, ja, de storm is wel weg. Maar uh, ja, het begint nu pas langzaam uh, stukje bij een beetje duidelijk te worden hoe groot de schade is. Want er zijn hele gebieden waar hulpverleners nog niet kunnen komen. Er zijn aardverschuivingen geweest, wegen zijn onbegaanbaar geworden, vliegvelden zijn verwoest. Er is één uh, kuststadje, Tacloban... Uh, dat helemaal uh, is weg, bijna weggespoeld, kun je zeggen. Daar, daar was een uh, overstroming vanuit zee. die was Door de uh, storm was dat zeewater naar binnen geblazen. En daar liggen nu, volgens de berichten, de lijken op straat. Daar zijn dus de meeste mensen om het leven gekomen. Maar daar is ook het vliegveld verwoest Woest. Dus hulpverleners kunnen er niet heen. En dat geldt voor veel meer steden, stadjes, dorpen en plekken daar op de Filipijnen. Dus uh, het zal nog wel zeker een paar dagen duren... voordat echt duidelijk is hoe groot de schade precies is. Alleen al door de, de schade natuurlijk, zeg je... hebben die hulpverleners al moeite om er te komen. Uh, hebben ze ook nog last van het weer? Regent het bijvoorbeeld nog steeds? Weet je dat? Nou, het weer is uh, redelijk normaal op dit moment. De storm is echt voorbij. Er zijn natuurlijk nog wel wat buien hier en daar, maar het is... Uh... Het is overwegend uh, droog en uh, zo droog dat ze in ieder geval aan de slag kunnen. En uh, alle plekken die toegankelijk zijn, daar wordt nu ook met man en macht gewerkt... om, uh, om vluchtelingen onderdak te brengen, om mensen hulp te verlenen... en ja, om de boel weer een beetje op orde te brengen. Jan, trek nu verder. Uh, welke landen liggen er in de gevarenzone? Nou, Vietnam om te beginnen, dat, uh, dat wordt morgenochtend om vier uur zal de storm uh, de kust van Vietnam bereiken. Hij zal dan niet meer zo heel erg sterk zijn als dat hij was in de Filipijnen. Dus die windstoten van tot 375 km per uur, die zullen dan nog maar 280 km per uur zijn, maar dat is nog altijd behoorlijk. En de Vietnamese autoriteiten zeggen ook dat ze zich moeten voorbereiden op hoe dan ook de zwaarste storm van de laatste tien jaar. Dus ook daar zijn ze uh, zich aan het voorbereiden en proberen ze de schade of in ieder geval het verlies aan mensenlevens zoveel mogelijk te beperken. Ja, want in dit gebied wordt vaker in Azië getroffen door, door orkanen. Maar Haiyan is dus heftiger dan, dan al die vorige. Ja, het is de, de ergste. In de Filipijnen zeggen ze dat het de ergste storm is uh, die het land... Ooit in de geschiedenis heeft bereikt. En uh, nou ja, ze dus de, de sterkste van de laatste tien jaar. Het is een, een, een super orkaan, kun je zeggen. Uh, met, met alle gevolgen van die, dat, uh, die, ja, die windstoten. Uh, windstoten van 300 uh, en meer kilometer per uur, dat hebben ze nog nooit gezien. En ja, als je in Nederland weet dat de uh, windstoten bij de laatste storm. 180, 190 km per uur haalde. Dit is nog eens twee keer zo snel. Dankjewel, correspondent Michel Maas vanuit Jakarta. En dit was het Radio 1 Journaal voor vandaag. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website... die ook goed werkt op je mobiel.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 Wilt u ook graag nieuwe klanten bereiken? DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig. Maar hoe zorgen we dat we ook betaald worden? Moeten we een buitenlandse rekening openen? Yo, we gaan toch allemaal over op CEPA, toch? ABN AMRO brengt internationale ondernemers verder. Bijvoorbeeld als het gaat over internationaal betalen en betaald worden. Ontdek wat nu nodig is voor grenzeloos ondernemen op abnambro.nl slash internationaal. ABN AMRO, de bank anonu. Dit is Radio 1, het NOS Journaal.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 Veel kroegen en discotheken zijn volgend jaar alleen nog open voor mensen van 18 jaar en ouder. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze verhogen de toegangsleeftijd om boetes te voorkomen. De horeca mag vanaf 1 januari geen alcohol meer verkopen aan minderjarigen. Maar veel horecazaken houden minderjarigen liever bij de deur tegen... dan dat ze binnen moeten controleren wie er alcohol drinkt en wie dat niet mag. De brandweer stopt volgend jaar grotendeels met het communicatiesysteem C2000. Dat meldt de Telegraaf. Er is veel ergernis over de gebrekkige dekking van C2000. Ook hebben de portofoons binnen huis een slecht bereik... wat grote risico's oplevert voor de brandweer. Het omstreden systeem faalde geregeld bij grote incidenten. En de brandweer heeft volgens de Telegraaf nu nieuwe portofoons... die beter werken en goedkoper zijn. De autoriteiten op de Filipijnen vrezen dat er zeker 100 doden zijn gevallen door de orkaan Haiyan. De totale omvang van de schade en het aantal slachtoffers is onduidelijk. Het grootste deel van het elektriciteits- en communicatienetwerk in het land ligt plat. De orkaan heeft de Filipijnen inmiddels verlaten en is op weg naar Vietnam... waar de voorbereidingen voor de orkaan in volle gang zijn.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 Het weer. Vanochtend trekken de meeste buien naar het noorden weg en breekt vanuit het zuiden de zon door. Ook gaat de wind wat afnemen. Het wordt vandaag 10 tot 11 graden. Oké, okay Frank. Als verdachte zit jij straks tegenover de rechter. Kom met een goed pleidooi, want je hebt zo drie jaar te pakken. Dat is nadelig voor mij als advocaat, maar voor jou ook niet leuk. Nou, kerel, zet hem op en uh, sms even hoe het ging, hè. Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op Optimix.nl. In kassa een energierekening van ruim 400 euro per maand. Bewoners van oudere huurwoningen betalen zich vaak blauw aan stookkosten. Verhuurders weigeren energiebesparende maatregelen te nemen. En we testen supermarktschnitzels. Klopte dat schnitzels bestaan uit restvlees? In kassa vanavond 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Wij en Bas van Werven. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwe Show. Het is bijna vier minuten over half negen. Tot elf uur zijn we bij. Om negen uur gaan we het hebben over 24 asociale gezinnen... die het nu zo bont hebben gemaakt dat ze in aanmerking komen... voor de nieuwe treiteraanpak van burgemeester Eberhard van der Laan. Wat dat inhoudt, hoort u dus zo meteen. Dan komt Laurent Chambon, een Fransman die in Nederland woont. En met hem hebben we het over de komst van Marie Le Pen... die natuurlijk door Geert Wilders met open armen wordt ontvangen. En we gaan schaken... Tenminste, over een uur gaan ze schaken in India. Het WK tussen Vichy en Anand en Magnus Carlsen. Spannend. En ontwoekeren. Hebt u nog last van een woekerpolis? Nou, dat hoeft niet meer, want er is een online stappenplan, waardoor u ook woekerpolis vrij kunt worden. Ja. Want er zit nog 40 miljard en dat is veel te veel. Om tien uur komt Urzul de Geer, die gaat een toneelversie maken van de beroemde roman van John Williams, Stoner. Ingrid Hogevorst verzorgt de boekenrubriek, de reconstructie van Kees de Steentintman. En we gaan omfietsen voor lekkere wijn. Ja, hij is er weer, de omfiets wijngids van Nicolas Klei. Zometeen de start van de Tour de France in Of All Places Utrecht. Maar eerst gaan we naar China. We gaan echt de hele wereld over eh, ja, hier, vandaag. Ja, ja. Goedemorgen. Ja, China. Het staat aan de voorraad van de grote economische hervormingen. Tenminste, als we alle kenners mogen geloven. Want vanaf vandaag vindt achter gesloten deuren in China. in een eh, wat brakkerig hotel in Beijing. het zogeheten derde plenum plaats. Met hervorming als thema. Nou, dat plenum. dat is een klein groepje mensen. die bepaalt eigenlijk hoe China er in de komende jaren uit gaat zien. Een van de thema's waarvan men inzet dat er eh, beslissingen gaan nomen, genomen worden. is dat buitenlands bedrijven. zouden makkelijker toegang moeten krijgen tot de Chinese markt om economische groei te blijven garanderen. Nou, die doelstelling voor dit jaar die was 7,5% en lijkt gehaald... in ieder geval zelfs een beetje meer groei dan. Wat zijn de gevolgen van het openstellen van de economie in China voor ons land? Want volgende week bezoekt premier Rutte samen met uh, minister Ploemen van ontwikkelingssamenwerking, ook China. En China-deskundige Frits Zengers is nu bij ons in de studio... en geeft ons inzicht over wat er besloten gaat worden... welke hervormingen eraan zitten te komen. Tenminste, daar gaan we lekker over gissen. En wat Rutte daar allemaal komt doen. Welkom, meneer Zingers. Goedemorgen. Dat je er... hebt alles al verteld. Nou, <tie> nou, dank u wel. En tot ziens. Ja, ja. We gaan fietsen. <tie> nee, dat derde plenum. Dat heb ik even omschreven als een belangrijk groepje. Wat ja. is dat? Want we kennen dat nationale volkscongres waar 2000 mannen in parken keurig netjes meeknikken ja, met de top van de partij. Wat is dit? Ja, ja Je moet je voorstellen dat uh, de, de communistische partij bepaalt eigenlijk wat er gebeurt in China en het landsbestuur voert dat uit. Nou, je zegt het zelf al. Je hebt dat nationale volkscongres. Dat komt één keer in de vijf jaar bij elkaar. Dat ja. zijn uh, meer dan 2000 mannen en vrouwen. Uh, inderdaad, grijze pakken, zwart geverfde haren. We kennen het plaatje wel. Maar dat is toch een beetje, oneerbiedig gezegd, een applausfabriek. Mm -hmm. Dat zijn strak geregisseerde zittingen... Uh, waar eigenlijk alleen uh, wat benoemingen gedaan worden. Just. De werkelijke macht zit bij het Centraal Comité. Mm -hmm. En dat is een groep van uh, ongeveer 205 mensen uh, uit leger, partij en bestuur. En dat zijn de mensen van de communistische partij die het eigenlijk voor het zeggen hebben in China. En die komen nu een paar keer per jaar bij elkaar in, uh, in, in net iets groter verband. Dan zitten er nog wat andere mensen bij. En mm -hmm. dat heet een plenum. Juist. En dat gaan we nu dit weekend be beleven. Het is vanochtend uh, begonnen. Nou is dit plenum, dit derde plenum, cruciaal, horen we van alle kenners ook van u, ja. is dat zo? Want, komen er hervormingen? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik zal even kort uitleggen waar waarom het derde plenum altijd bijzonder is. Mm -hmm. uh, een jaar geleden is de leiderschapswissel geweest, is er een nieuwe partijleider, uh, Xi Jinping, uh, met zijn mannen aan de gang gegaan. En het begin staat altijd in het teken van inwerken... allerlei praktische afspraken maken en een visie ontwikkelen... over hoe het verder moet in de, ja, de, de, de rest van die tienjarige periode... dat hmm. hij aan de macht is. En na ongeveer een jaar, dat is meestal de plek dat gezegd wordt... nou, nu hebben we een visie ontwikkeld en yes. die gaan we presenteren. En hmm. dat gebeurt altijd op het derde plenum. En dan kijken we dus negen jaar vooruit. Ja, Oké, okay. wat, wat, wat gaat... Ik zei net al heel klein beetje een tipje van de sluier oplichten. Tenminste, zoals we de kennis mogen geloven... daar wordt onder meer gekeken naar hoe bestendig houden we die economische groei in China. En dat betekent ja. dat je buitenlanders moet binnenhalen, kortweg. Ja, dat is wel een goede samenvatting. Je moet je voorstellen... we hebben allemaal gezien hoe China enorm gegroeid is in de afgelopen decennia. Dubbelcijferige groeicijfers. En dat is eigenlijk allemaal tot stand gekomen door investeren, investeren, investeren... en goedkoop produceren. Ja. Nou, dat recept raakt een beetje uitgewerkt. Dus we zien stukje bij beetje zien we die economische groei dalen. Uh -huh. En China moet eigenlijk een nieuwe fase in... om die economische groei aan de gang te houden. En dat is... Ik weet zeker dat dat gaat gebeuren. Er is een hele simpele verklaring voor... Kijk, de communistische partij die, uh, die daar de alleenheerschappij heeft... die uh, haalt zijn legitimiteit uit het feit dat het alsmaar beter gaat. Ja. En dat de mensen dat beter krijgen. Dus willen zij sociale onrust voorkomen, stabiliteit bewaren... de legitimiteit van de partij overeind houden... dan moet het ook op langere termijn goed blijven gaan. Ja. En daarom ben ik er vrij zeker van... dat er uh, inderdaad wel een Stop. nieuwe hervorming aangekondigd gaan worden. En hebben we dat in het verleden ook gezien? Dat er in dit soort vergaderingen uiteindelijk hervormingen werden aangezet... die ja. leiden tot... Ja, dat zijn ook derde plenums geweest. Ja, pleni. <laughs> pleni, plena, ja. ja dat ja, weet ik niet. Jij, jij, jij weet nog wel iets van klassieken volgens mij. Maar, ik weet er niets van. Het is aan hè? Toch? Ja, dat denk ik ook. Ja. maar... Um, uh, de, denk aan 1978, ja. Deng Xiaoping. Mm -hmm. uh, toen was Mao twee jaar dood. En uh, toen is er ook op het derde plenum is de open deur politiek aangekondigd. En dat is natuurlijk de basis geweest van Voor het deze China economisch... wat wij nu kennen. Absoluut. Ja. Uh, en, en, en tien jaar geleden viel het juist er heel erg tegen. Mm -hmm. uh, toen werd er ook verwacht dat er uh, van alles uh, aangekondigd zou worden. Dat is in de praktijk eigenlijk uh, niet gebeurd. Loze woorden, een beetje vage termen allemaal. En Achteraf wordt natuurlijk ook wel gezegd... dat, uh, dat die periode verloren tijd geweest is. Als je dat... Sorry, Mieke, ga Ja, uh, nou ja, ik begreep dat er al eerder een rapport was gepresenteerd... door een invloedrijke Chinese denktank... waarin ook soortgelijke hervormingen werden uh, aanbevolen. Ja. En uh, dat dat ook uh, eigenlijk best leek op wat de Wereldbank had gezegd. Dus dan denk je, hey, zouden ze toch een beetje naar uh, de rest van de wereld luisteren? Oh, dat doen ze zonder meer. Uh, in ieder geval als het om uh, economie gaat... Uh, want als je ziet, uh, ze zijn natuurlijk sinds 2001 bij de Wereldhandelsorganisatie aangesloten. Dat betekent dat je ook een uh, aantal zaken gewoon moet regelen zoals in die organisatie afgesproken is. Maar uh, er zijn regelmatig aanbevelingen van het IMF en van de Wereldbank... En nou ja, als je over de langere termijn kijkt... dan zie je wel dat daarna geluisterd wordt en dat dat ingevoerd wordt. En toch, hè, als je kijkt ook naar... je zegt net, tien jaar geleden was het, was het eigenlijk vlees nog vis. Zegt dat ook iets over hoe dat plenum vergadert? Want je zegt dat er zit bestuur, daar zit oh, uh, leger, uh, van ja. alles zit daarbij. Als die het niet eens wordt, dan krijg je geen letter op papier. Nee. Dat is toch het verhaal? Ja, dat is het verhaal. Kijk, wij hebben bij China natuurlijk het idee van... Uh, nou, dat is een centraal geleide economie. De partij ja. is de baas, de president en de partijleider is de belangrijkste man. Dus zijn wil is wet. Dat is een karikatuur. Want, uh, uh, kijk, sinds de Mao-tijd, uh, waarin het... Ja, de, de macht van één man volkomen doorgeslagen is... en het land in een enorme rampspoed gestort heeft... <laughs> uh, willen ze daar echt van af. Dus ze hebben uh, gezegd... wij, wij willen uh, de, het land leiden bij consensus. Ja. Dus dat betekent dat je... ook al ben je partijleider in China... dat je toch uh, een meerderheid binnen je partij moet formeren... die het met jou eens is. Ja. En, je, en, ja. Ja, en als ik daar nog even ja. één ding over mag zeggen... En je moet niet uitsluiten, uh, niet onderschatten... hoeveel tegenstand van gevestigde belangen er, er is. Denk aan de staatsbedrijven... die nu vaak een monopoliepositie hebben... hun winsten mogen behouden... of ze niet af te dragen aan de staat. Dat zijn dus schatrijke, machtige organisaties. En die vinden dan natuurlijk niks dat er meer concurrentie komt... en ja. dat ze met buitenlandse bedrijven moeten concurreren. Ja. Dat, dat is inderdaad, nee, dat... liberaliseren, dat wordt wel de agenda. Ja. Dat is het hoofdpunt van de agenda. Er staat, je mag ervan uitgaan dat, uh, uh, dat het voor 75% over economie gaat. Uh, en voor 25% over sociale hervormingen. Ja, ik dacht we moeten de Rutte hier eens eventjes bij betrekken. Want wat betekent dat uh, voor Nederlandse bedrijven, al die hervormingen? Het, het lijkt dan goed. Ja, wat, wat, uh, gaat, mag Rutte op de foto bij Xi uh, Jinping uh, en daarna weer op het uh, vliegtuig? Of gaat er daadwerkelijk iets gebeuren? Nou... Je vraagt een hoop tegelijk, ja. ja. Hij mag op de foto. Wat ik op zich uh, uh, goed vind over... Uh, dat zegt iets over het statuur van het bezoek... is dat, uh, dat Rutte eigenlijk de drie belangrijkste mensen in China uh, door wordt ontvangen. Uh, niet alleen door de president, maar ook door de premier, uh, Li Keqiang... en uh, door de voorzitter van het parlement. En dan moet ik even kijken hoe die heet, want dat weet ik nooit uit mijn hoofd. die heet Zhang Dejiang... Um, dus dat, zei, dat geeft aan dat het een belangrijk bezoek is. Want het is natuurlijk in, in, in Beijing een komen en gaan van regeringsleiders. Want ja. iedereen wil graag goede vriendjes met de Chinezen zijn om zaken met ze te doen. Dus er zijn soms wel drie staatsbezoeken op één dag. <laughs> dus dat vraag je ook af van wat is zo'n bezoek dan waard? Is dat inderdaad alleen een fotomoment en een handschudden? Maar het lijkt erop dat Rutte op het hoogste niveau ontvangen wordt... Mm -hmm. Dus dat is in ieder geval uh, prachtig. En in zijn zorg komen er uh, altijd bedrijven wacht. mee in deals, neem ik aan? Ja, er zit een, uh, een, een handelsdelegatie uh, achter... Onder, uh, onder leiding van minister Ploemen, uh, onze minister van Buitenlandse Handel. Uh, Bernard Wientjes is daarbij en 14 cao's van, uh, van grote ondernemingen. Uh, dus handel is natuurlijk heel belangrijk, daar heb je helemaal gelijk in. Je zei net, het lijkt erop dat hij op het hoogste niveau wordt ontvangen. Waar kan je dat aan zien? Of... Ook nou, in ieder geval het feit weten? dat hij door dat driemanschap uh, wordt ontvangen. Want okay. er zijn natuurlijk ook wel uh, staatshoofden en regeringsleiders... Die, uh, die er één van de drie of twee van de drie ontvangen. Okay. En er is een diner met, uh, uh, met Xi Jinping. En dat betekent dat ze hem in ieder geval iets langer zullen spreken. Ja, want wanneer weet je wanneer je in de top zit... Nou, eigenlijk moet je dat achteraf bekijken natuurlijk. Oh. Uh, kijk, uh, staat, uh, zo, uh, dit is geen staatsbezoek, dit is een officieel bezoek. Uh, uh, is natuurlijk het begin en het einde van veel contractonderhandelingen. Maar wat ik heel erg leuk vond... ik heb een onderzoek gezien van mensen uit Oxford... en die hebben een verband aangetoond tussen uh, de zakelijke banden met China... en het uitlenen van panda's aan dierentuinen. En, een leuk uh, onderzoek! Ah, mooi. Ja, nee, maar je ja. kunt het echt één op een, je doet, uh, een kun je het zien. Schotland heeft er twee, okay. Australië, Frankrijk, Canada, Singapore, Thailand en Maleisië. En dat zijn allemaal landen die net een grote handelsovereenkomst met China hebben gesloten. En een paar maanden later krijgen ze pandas op bezoek. Dus, okay. ik, heb, dus ik heb ook al in, in mijn column op els4.nl geschreven dat het <sus> succes van Rutte is pas geslaagd als er minstens twee pandas mee naar huis neemt. Kijk wel. Maar tot nu toe hebben wij geen enkele panda, hè? Tot nu toe niet, maar dat is dan de opdracht van Margaret. Ja, en dan gaan ze er weer over bakkeleien... in welke dierentuin die panda uh, uh, moet gaan wonen, denk ik, hè? ook <laughs> Zeg je? Wat zei je? Op de Hoge vele. Goed, um, ja, op de website van de Nederlandse overheid staat... Nederland is de tweede handelspartner van China in de Europese Unie. Ja, de wederzijdse handel is 39,5 miljard. Ik denk, exporteren wij dan zoveel naar China? Wat... Nee, ik, ik, ik zag het persbericht ook. En dat staat natuurlijk geweldig, 39,5 miljard. Ja. En ik dacht, ik ga dat toch eens even opzoeken. En toen kwam ik erachter dat wij importeren 32 miljard uit China. En wij exporteren voor iets meer dan 7 miljard naar China. En ter vergelijking, okay. wij verkopen meer spullen aan Polen dan aan China. Wat verkopen dus, we wel in China? Nou, kijk, er wordt natuurlijk wel geïnvesteerd daar. Uh, Pref, er staan wat fabrieken. bedrijven die daar uh, zaken doen. Ja, toch? Ja, Bonedam. Die, die, Bonedam met de deuren deuren uh, toegangssystemen. Ja. Uh, Unilever is daar actief, Shell is ja. actief. Dus het is niet zo dat we daar helemaal niks hebben. Ik geloof dat er iets van duizend Nederlandse bedrijven uh, daar uh, actief zijn. Ja. Uh, maar er valt natuurlijk nog een wereld te winnen. Uh, als, je, als je ziet dat, uh, hoeveel geld wij naar andere landen uh, exporteren... Uh, in vergelijking met het land met de meeste inwoners ter wereld. Ja, maar ik denk altijd, wat gaan wij slijten aan die Chinezen? Owe oh, kaas. <coughs> oh, kaas. ja. nou ja, Echt, de... meen je dat nou, Bas? Drop? Uh, uh, nee, ben je gek. Nee, Schooppagels. Schooppagels. Nou, nee, nee maar, lu nee, maar <laughs> luister. Was, maar nee, maar de Chinezen aten natuurlijk van oudsher uh, uh, geen zuivel. Nee. En daar zijn ze wel uh, mee, mee bezig. Daar ja. zijn ze wel mee begonnen. Dat ja. is zo raar. Is dus het ik niet geef je, je een briljant idee. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, maar even zo alle gekheid op een stokje. Uh, kijk, de, als je gewoon kijkt naar de grote problemen van China, denk aan milieuvervuiling. Uh, denk aan uh, dat daar sociale uh, voorzieningen en verzekeringen ontwikkeld moeten worden. Uh, dat zijn het land om de mensen de voedsel te geven. Tibet. Dat, eh, nou, of we daar iets naartoe kunnen exporteren... weet ik niet eerlijk gezegd. Maar eh, dat, dat zijn natuurlijk wel gebieden... Waar, waar wij goed in zijn en waar we iets kunnen verkopen. Dankjewel. We spraken met China-deskundige Fred Sengers... het ging over de economische hervormingen van de Chinezen... en het derde plenaire de vergadering die ze dit weekend houden. Voor meer informatie kunt u terecht op nieuwsshow.nl. Vreugdedansjes op het stadhuis van Utrecht gisteren. Vanuit Parijs werd namelijk bevestigd dat de Domstad... in 2015 officieel de start van de Tour de France mag organiseren. Sinds 2001 er proberen ze dat al, maar tot nu toe was het niet gelukt. Drie jaar geleden waren ze er dichtbij, maar toen koos de organisatie... uiteindelijk voor Rotterdam. Ja, De Tour de France zal met het Grand Départ in Utrecht... voor de zesde keer in Nederland starten. En dat is een record. Waarom die Tourorganisatie zo van Nederland houdt... en wat de organisatie van dit evenement inhoudt... gaan we bespreken met oud-wielerjournalist van onder andere... en N.C. handelblad gus van Holland. U hoorde hem net al even pruttelen op, op de achtergrond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vindt u dit goed nieuws? Mm, nee. No, het <laughs> okay. blijft daar neutraal onder. Neutraal, ja. ja. Waarom? Ik, uh, ja, eh, ja. Wil, ik, kijk, wielenliefhebbers zullen dat fantastisch vinden. Alleen vraag ik me af of het alleen wielenliefhebbers zijn die er naartoe komen. Het is gewoon een enorm feest waar mensen op afkomen... en laat ik maar zeggen dat er een kwart van wielenliefhebber is. Mm -hmm. Dus... Leuk, maar als het een Frankrijk is of een België is het ook leuk. Nou ja, wat er op, opvalt is, ik zei het al even in de inleiding... dat Nederland zo vaak aan de beurt is. Ja. Ik was er zelf in Rotterdam nog bij, in uh, 2010, uh, drie jaar geleden. En België, daar zijn ze pas vier keer geweest. Uh, is daar een verklaring voor? Dat, uh, dat ze zo dol zijn op Nederland? Ja, moet, je zou eigenlijk bij de, de commerciële basis van de Tour de France moeten zijn, denk ik. Maar ik kan me iets voorstellen, kijk, Nederland uh, staat al een eeuw of weet ik wat, te boek als een fietsland. De laatste jaren is dat gewoon een, een, een wielrenland geworden. Niet dat er veel wielrenners zijn, maar veel mensen op een racefiets rondrijden. En dat zien ze ook wel. En dat zien, dat zien de, de commerciële bazen ook wel. En de Nederlandse en de Franse commerciële bazen. En dan moet er een of andere... Laat ik me even haak zeggen, een gek zijn die er heel veel geld voor uittrekt. En in België zijn ze daar wat zuinig mee. Die hebben dat misschien ook helemaal niet nodig. De, het is een veel groter fietsland, wielrenland dan Nederland. Maar dat is veel meer op uh, dorp, uh, dorpsniveau en dat soort dingen. Die hebben dat misschien niet. Ze hebben de Ronde van Vlaanderen, en Akkeluik. Like, dat vinden ze fantastisch. En uh, nou, die Tour de France kost misschien wel te veel geld voor hen. En Nederland uh, die trekt daar nu. In dit geval ongeveer 10 miljoen vooruit. Zou je kunnen zeggen dat zo'n uh, organisatie blij is... dat Utrecht dat geld op tafel legt? Of zijn er heel veel meer uh, steden die zijn, hun vinger hebben opgestoken? Er zijn, je hebt het net over dat het al 12 jaar bezig is. Het is dus elk jaar een, een, een kwestie van loven en bieden. Daar begint het al mee. Het begint met het geld. Er zijn hele kleine Franse dorpjes die voor, voor, voor een ton... Ik bedoel een, een dorpje van duizend inwoners... die moeten een ton betalen, ik noem maar wat... hoor, om dat door hun straatjes te krijgen... En dat is een heel gezoek. En dat kan jaren duren voordat ze zeggen... nou, we hebben de route ongeveer in ons hoofd. Uh, als we nou dat dorpje of die stad nemen... Dan, en nou ja, dat zo meten, en meten... Nou ja, dan, dan kom je opeens met Utrecht uit. En Utrecht is in dit geval duidelijk een, een geval van frappe toujours. Die mensen uh. helemaal de kop gek maken. Net zolang tot ze het niet meer onderuit kunnen. En dan zegt Preudom, de directeur, van, hartstikke fijn. We zien dat jullie het graag willen. Hoe zit het met het geld? Ja. Nou, en dan moet je kijken of er in België of Duitsland iemand is die dat ook wil, of niet wil, of meer wil betalen. Zo werkt dat. Maar want is, start zo'n Tour de France ook wel eens in... Uh, ja, ik vind het sowieso raar dat een Tour de France in Nederland start. Maar goed, daar ja, ben ik nou, geloof ik straks wel de enige in. Ja, nou, dat is uh, in, in de jaren 80 en uh, 70... toen was er een andere directie... onder leiding van uh, meneer Lévitain... dat was de van de zeer commerciële krant Le Parisien, Libéré. En die zei, uh, wij willen naar Amerika... En dan denk je, ja, waarom moeten de, de Frans in Amerika? Ja. Uh, sponsors, geld, weet ik wat allemaal. Ja. Mondialisering van de sport, dat heeft ook weer met commissie te maken. Hm. Zo gaat het allemaal. En uh, ja, de landen om, om Frankrijk heen. Frankrijk, Italië, Zwitserland, België, uh, Nederland. Ze zijn zelfs een keer in Ierland geweest en in Engeland geweest. En het zou me niks verbazen als de, de renners vinden het niet leuk... maar dat ze in het vliegtuig stappen en naar Canada gaan of zo. Ja. Toch, want ik hoorde u de kritiek. Het kost 10 miljoen, 5 miljoen van de gemeente Utrecht. Ja. Dat verdienen ze toch lachend terug met wat er allemaal nog verder op ze afkomt... aan toerisme en weet ik veel. Hoorde ik gisteren de we we burgemeester het Wolsen zeggen. Uh. Klopt dat? Dat, dat, ja, ik ga ervan uit dat ze daar uh, mensen oh, op nou, hebben gezet en dat, dat gingen uitwerken. <laughs> ja, dat maar we het met is in de Olympische in het, Spelen ook in Londen en zo. er zijn gegeven. ook voorbeelden van, van, uh, van mislukkingen. Nou. Niet alleen met, met, met toerstarts, maar ook met de Olympische Spelen. Ja, en, uh, voetbal en dat soort dingen. Dat, uh, ja, nu in uh, Brazilië met de voetbal hebben ze het over de White Elephants. Dat zijn fantastische stadions. Hm. Waar niemand op zit te wachten, behalve tijdens het toernooi. Dus het is een kwestie van investeren en kijken hoe het terugkomt. Ja. Ik heb begrepen dat het nu om 10 miljoen gaat... waarvan 5 miljoen door de gemeente wordt opgesoupeerd... en 5 miljoen door uh, de, de business... Ja. Uh, maar de business, de Rabobank heeft er al gezegd, we doen niet mee. Nee, ja, maar dat heeft waarschijnlijk ook nog met een heleboel andere dingen te maken. Dat heeft met het verleden te maken die van de, hebben, en, van de die, Rabobank. Hebben, die hebben niet zoveel zin meer in het imago. Nee, nee, nee, nee. uh... Ja, maar nou, Leid Wolfsen zegt dat dan, nou, dan gaan we fluitend terugverdienen. Het lijkt mij er, trouwens ook heel erg lastig te berekenen. Zo, ja. het idee van, ja, in de toekomst gaan er heel veel meer toeristen naar Utrecht komen. Ja, hoe kan je nou weten of dat het effect is van zo'n uh, Tour de France start? Nou, nee, want er is bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook de ronde van Italië en de ronde van Spanje. En die ronde van Italië is in, in Groningen ooit, nota bene, uh, gestart. Ja. En dat is niet zo uh, goed. Uh, uh, dat heeft niet zo goed resultaat. Want toen dachten ze ook, er komen heel veel Italianen dan naar Groningen of naar Drenthe. En Geen Italiaan. Nou, gezien. Uh, ik, ik heb ja. later gehoord dat het ten eerste financieel uh, niet zo uh, goed is ge, ge, geweest. En dat die Italianen ook niet helemaal naar Groningen komen. Dus het, dat is een beetje natte vingerwerk hoor. En het hangt van het weer af. Het hangt van. Ja, wat is er op dat moment allemaal aan de hand in de, in de wereld? Uh, hebben mensen er geld voor over? Nou ja, ik begreep dat ze niet eens genoeg hotels hebben... om al die mensen te herbergen. En het is één grote bouwput Utrecht. want Dan moeten ze tegen die tijd maar Ja, dat heb ik ook opgegeven begrepen. Dat er dat het dan toch wel druk op de, de bouwonderneming wordt gezet. Zorg, om ervoor, even door te zorg ervoor dat het dat, dat station uh, klaarkomt. Dat het peloton niet een slinger hoeft te maken. Utrecht. Nog, nog even naar één dingetje. We hebben natuurlijk die dopingschandalen afgelopen jaren gehad... met de culminatie afgelopen zomer en vlak daarna... Ja. He, met alle grote der aarde die we kennen van de, van de fiets... Ja. Die, die bekenden dat ze doming hadden gebruikt... zitten we daar nou wel op te wachten... om die, die Tour de France weer zoveel exposure te dat, geven? Het interesseert de mensen helemaal Geen niet. Donder, Als, als Lens-Anslom volgend jaar komt of in 2015... en al die andere mensen die van al infuus hebben gehangen aan bloedzakken... dan komen de mensen juist kijken van... hé, hey, daar heb je hem, daar komen we kijken. Dat is een groot soort, soort <laughs> kijken. Een toerisme. Dan komen ze kijken naar de misdadigers... bij wijze van spreken. Ja. En het wordt dan ook nog door de media een beetje opgeklopt. Nee, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het, heeft even, het is even een, een opwinding geweest... omdat mensen verrast waren dat het zo intensief gebeurde. Ja. Maar straks komen ze echt kijken... om dat, dat, die kleine mannetjes op de fiets te zien. En dan misschien wel om te kijken... of ze ook nog een infuus uh, ergens hebben. <laughs> dat is het, gewoon de nieuwsgierigheid. Nou ja, ik... ik, ik, ik. Ik hoor je toch een beetje een cynische oude ja. moppenkont. Uh, nou ja, oh, oh, <laughs> Terwijl, uh, beg ik begrijp dat best hoor, want ik, ik, heb, ik vind het zelf ook, nou, denk ik, wat moet dat in Utrecht? Je bent in Rotterdam geweest, hoe kwam dat op jou over? Nou is het ook een beetje. Nou, ja, ja mm -hmm. ik. Ja, Niks, terug? ik heb er niet zoveel ik mee. Laat was... ik zo zeggen, maar tegelijkertijd zie ik zoveel mensen die daar helemaal blij mee zijn. En denk ik, ja, moet ik die dat dan. Weet je, doe maar lekker, denk ik. Lekker. Nee, nee, maar ik gun ja. het. Uh, ik elke geniet stap van, ervan. Ja. Ik vind, nee, maar dat is ook... Kijk, als mensen... Uh, nou, sorry dat ik weer cynisch ga doen. Als mensen uh, die, die zoeken naar... Ja, het is gewoon... Die komen naar het circus kijken. Ze komen ja. naar het circus. En, en de, de meeste mensen... En er zijn sportliefhebbers... En die willen allemaal balken mollen van nabij zien. Uh, vroeger, dat zijn ze nog, had je de criteriums. Criteriums... Ja. Uh, en ja. die, uh, die trok ontzettend veel mensen. Niet omdat die wedstrijden zo spannend waren. Omdat nou, die man mannetjes te reden. Ja. Die kon, kon ik die mannetjes aanraken. Ja. En daar kom je voor. Ja. En die, de, hoe de sport in elkaar zit... dat kun je allemaal keurig tegenwoordig op televisie zien... Ja. tot op de millimeter nauwkeurig. Ah, ik was in 1978 in Leiden bij de, bij de start van de Tour. Bij die proloog. Dat, dat, dat is een feest. Dat kan ja. ik me nog steeds levendig herinneren. Los van al die fietsers. De hele caravaan eromheen. Het, het, wordt, het is een circus in je, de stad. Ga maar mooi. in de Tour de France in Frankrijk kijken. En ben je zo maar, maar vooral gaan ze in Italië kijken. Bij de Ronde van Italië. Ja. Dat is Echt een feest. Ja. Dat, is, dat is veel groter feest dan de Touren van ons, Want Elk ah. dorpje is roze gekleurd. Hangen vlaggetjes. Mensen hebben roze petjes op. Nou, als die mensen dat voor een paar dagen ontzettend veel plezier geeft... Mm -hmm. alsjeblieft, geef ze het. En staat Guus van Holland volgend jaar langs de touwen in Utrecht om te kijken? Um, dat zou best eens, eens kunnen. Jij ja, hij, hij durft geen nee meer te zeggen. <laughs> Als ik een gratis kaartje krijg, vind ik een beetje. Ja, is dat dan ja, ook nou nog is... heel duur? Moet je dat dan een ik kaartje weet, nee, dat, nee, dat is niet zo. Want uh, bij de ronde van, die in, in Amsterdam een paar jaar geleden startte... en vervolgens ja. in Utrecht... er stond het zwart van de mensen op de Grebbeberg en de Utrechtse Heuvelrug, Dus wielrennen heeft uh, een prachtig uh, podium... want je hoeft er nooit voor te betalen. Zo is dat. Kijk eens, dat is mooi. Goed, eh... Uh, ja, dan heb je nog een vraag, Bas. We hebben nog uh, 56 seconden. Nee, maar nee. laten we even vooruitkijken. Gus ja, van Holland, uh, <laughs> dankjewel. van Holland, ja. oud-wiedeljournalist... voor onder andere de NSC. Hartelijk uh, dank. Ja, uh, zometeen dan gaan we het hebben over de... Het treiter. Het treiter top 10 team. Met uh, Hester van Buren. Zij komt langs. Ze is directeur van de woningstichting Rochdale. En het gaat over de aanpak in uh, Amsterdam van 24 aso gezinnen die het al te bont hebben gemaakt. De top, eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk wel. De, de tokietop 24. En uh, de ontvangst van Marine Le Pen door uh, Geert Wilders. Daar gaan we het ook over hebben. Uh, schaken? Schaakje? Ga ik jij, Bas? Ja, vroeger wel, maar <laughs> ik heb dat we gevonden. En uh, we gaan mensen helpen met het ontwoekeren. Want er is nu een woekerpolis-vrij uh, online stappenplan. En dan kunt u van en verhaalt u van die woekerpolis af. Want daar zijn er toch nog steeds een hoop van. Tot nou. zo. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eerste Divisie. Go, go ahead, Eagles. De voorzitter, daar is hij dan. Hier is Groningen. Schop dat blijft hangen. Dat is de bal en de goal. de Utrecht. Draait even weg, is dan twee tegenstanders bij. En Ado kan buur. In het voor. Daar gaat hij deed, ja. En ook wereldbeker schaatsen in Calgary. We hebben het verschil goed te maken. En OS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.